12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vandaag zijn er opnieuw acties voor een betere pensioenregeling. De vakbonden hebben personeel in sectoren als de metaal, de industrie, het beroepsgoederenvervoer en de schoonmaak opgeroepen het werk voor 24 uur neer te leggen. In Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Groningen zijn tussen de middag actiebijeenkomsten. Op schiphol wordt actie gevoerd door schoonmakers en de veiligers. Gisteren staakte het openbaar vervoer in bijna heel het land. Op bankafschriften is voortaan duidelijker te zien... bij welke webwinkel een artikel is gekocht. Betalingsverwerker Molly toont voortaan meteen de naam van de winkel. De technologie daarvoor is in samenwerking met de Rabobank ontwikkeld. Tot nu toe was de naam van de webshop alleen terug te vinden in de omschrijving. En dat leidde bij veel consumenten tot verwarring. Veel mensen die een onbekende naam in hun bank-app zagen staan... dachten in eerste instantie vaak dat er iets niet klopt. En dat wordt nu voorkomen. Motoclub Hells Angels wordt in Nederland verboden, heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Alle activiteiten moeten worden gestaakt. Het Openbaar Ministerie had op een verbod gevraagd omdat de Hells Angels zo'n cultuur van geweld hebben dat de samenleving en de rechtsstaat gevaar lopen. Volgens de rechtbank is voldoende aangetoond dat de Hells Angels een gevaar vormen voor de openbare orde. De baas van de Amsterdamse brandweer, Schaap, moet over vier maanden weg. Burgemeester Halsema zegt dat onder zijn leiding veel resultaten zijn geboekt... maar dat het tijd is voor iemand anders. Schaap werd drie jaar geleden aangesteld... om een eind te maken aan de verziekte werksfeer bij de Amsterdamse brandweer. Hij kreeg het verwijt dat hij te hard optrad. Dan het weer. Vandaag vrij zonnig en droog. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe en vanavond is er in het zuidwesten kans op een bui. De komende dagen wat meer bewolking en af en toe regen. In het weekeinde wordt het een stuk zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dag en uh, het is 29 mei, dames en heren. Goedemiddag. Goedemiddag Sanford, goedemiddag. Goedemiddag, uh, beste luisteraars. Hallo Ru. Hallo Beb. Daar zijn we weer op ja. deze zonnige woensdagmiddag. Ja, waarom zitten we niet buiten eigenlijk? Ja, ja, ja. Dat ja, kan niet. Ik kan die hele troep niet naar buiten zetten. Nee, nee. En het dakterras is er nog niet. Nee, dat is, en het schuifdak ook niet. Dus nou, de, pech. Goed, in ieder geval, we kijken wel naar buiten en dan zien we de zon en dan word je er toch weer vrolijk van. Je ziet de zon, al schijnt ze niet, ik jubel het uit. Oh. Nou. We gaan een mooi weekend tegemoet, dus ja. uh, smeer ja. u lekker uw boterhammetje, we gaan u vrolijk voorbereiden. Is dat zo? Ja, ja, ja, ja. ja. Oh. Durf wel dat het gezellig Heb jij een boterhammetje bij je dan? Nee. Oh, ik nee, niet. Ik, ik niet. Maar is een boterhammetje. Virtueel, virtueel boterhammetje. Virtueel boterhammetje. Ja. ja. Een virtueel kopje op. sterft een honger, maar je... Uh... Oh. Eh? Maar goed. Um... Nee, niet zeuren gewoon. We gaan uh, weer een uh, druk programma tegemoet. We hebben veel cultuur vandaag. Cultuur. En uh, we hebben veel jarige en uh, overleden artiesten en zo. Dus ik doe vandaag even geen 3-in-1. Want ik heb er zoveel dat, uh, nou ja, veel, maar ja, nou ja. 3-in-1 komt uh, volgende week alweer. Zo is dat. Zullen we maar beginnen dan? Waar je aanlaat ben we gewoon beginnen. Artiest in het licht. De eerste haakt er gelijk goed in. Er dus gelijk eventjes een monumentaal nummer, dames en heren. Proko Herm. En het is vandaag de geboortedag. Gary Brooker. Tonight we sleep on silken sheets, we drink fine wine. Geweest door een heel koor, zelfs een groot orkest erachter. Kom, nou, dat kon toen nog allemaal. Brokleham Grand Hotel en uh Um, zo heet ook het gelijknamige album trouwens. Ik dacht dat het het derde album van Brokle Herm was. Geweldig mooi. Uh, dit met Gary Broeker natuurlijk in de hoofdrol. Want hij is de oprichter en uh, de leider van, uh, van deze band. Ook het enige lid wat er nog steeds in zit. Het wisselt het nog wel eens. Maar dat is met veel bands zo, dus wat maakt het uit? Hij is geboren in Londen op 29 mei 1945. En uh, hij is natuurlijk uh, oprichter van de band Procol Herm. Hij heeft ook nog eens een keer samen iets gedaan met Advisor. Ja, dat uh, weten we. En hij maakte in 1987 vijf uh, en uh, een half minuut-durende single No News from the Western Frontier. En uh, dat bleef uh, steken in de tipperaden. Afkomstig van het album High Tech Heroes. Brooker werd op 14 juni 2003 tot lid in de orde van het Britse Rijk. Dat is die member of the British Empire, de MBE. En eh, ter waardering voor zijn eh, inspanningen voor de liefdadigheidsorganisaties. Nou, dat is toch allemaal prachtig. He? Mag je bij de koningin inkomen, dan krijg je een klap met een zwaard en zo. Zo. Ja. ja, dat is in Engeland, is dat nog zo. Hè? Hier krijgen we een speltje maar in Engeland. Nee, <laughs> Engeland moet je helemaal op je knietjes. Ja. En dan staat, als het goed is, de koningin. Of anders die, dat, dat andere geval. Uh, Prins Charles, wat heet hij ook weer, ja. <clears throat> of misschien zelfs wel William. Die staat dan voor je en dan krijg je een tik met een zwaard en dan ben je MBI. Nou, dat is toch wel leuk. Vind dat leuk? Vind je niet leuk? Ik vind dat leuk. Dan ja. moet je echt op één knie, moet je dan, hè. Ja, Net ja. alsof je de in ten huwelijk vraagt. Maar nou, dat zei toch, jij moet er denken met die... Moet je ook niet te oud zijn, anders kom je nooit meer overeen, Dan blijf nee. je op die ene ja. Ja, ja, ja. moet ze op tijd wel. zijn met die onderscheiding. Ja, ja precies. <lacht> Artiest in het licht. En dat is het... Uh, dat is uh, Frank, Francis Rossi. ja Voorman uit van Status Quo. In again. I talk too much. Vindt hij van zichzelf? Nou, Hij ziet zelf zich. Kan ik er geen probleem mee. Francis Rossi! Het was een uh, soloplaatje van hem. Het was niet met Status Quo. Nou, Status Quo kwam natuurlijk ook niet meer, want Rick Perfect, de andere. Belangrijke man van die band is er niet meer. Dus uh, ja, dat is een, uh, toch wel een probleem. Francis Rossi. Hij is ook in Londen geboren. Een goede stad Londen. Kom Komen gewoon leuke muzikantjes vandaan. Zou er ook eens heen moeten gaan. Misschien is wel aardig. Het <lacht> uh, <lacht> is een leuk stadje Londen. Let's kijken waar ze samen scholen. Die ja, dat ja, <lacht> is, is, is, is, is misschien wel leuk. 29 mei 1949. De brave borst is, is, is 70 jaar geworden vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd. Karakteristieke gitarist, zanger. en mede van de rockgroep Status Quo. En stevens uh, schreef Rossi de eerste uh, Status Quo single Pictures of Matchstick Man. Ja, toen waren ze nog een beetje psychedelisch. Later gingen ze uh, hompen, zoals dat heet, of uh, rocken. Maar de eerste single was het toch wel aardig psychedelisch, vooral. Uh, als mede vele andere nummers, waaronder uh, Paperplane, Caroline... En Down Down. En veel van deze nummers zijn samengeschreven met Rodie en harmonica-speler Bob Young en met Bernie Frost. Nou, dat is geweldig. Zijn, uh, zijn typerende stem en gitaargeluid uh, vormen een groot deel van de Quo Sound. En hij is bekend als Mike Rossi, Frame en The Grand Old Man of Rock and Roll. Yeah, yeah, yeah. Goed, volgende artiest in het licht. Want uh, daar houden we het even bij nu. Uh, want er zijn er aardig wat vandaag... die uh, iets te vieren hebben... of misschien uh, zijn gaan hemelen. Maar dat is misschien wel sl slim de dag voor hemelvaart. Hey, want dan is dat... Oh, dan zit dus je in ieder geval tijdig in de trein. Ja, als je op hemel... dan heb je vielen natuurlijk. <lacht> ja. Oké. Okay. Artiest in het licht. Een van de vele leden van de Jackson-familie die in, het, uh, in de muziek gegaan zijn. Dit is La Toya. weekend in vooruitzicht. Ja, dat is lekker. Het is wel, lekker, ik toch? wel een heel gezellig... Een gezellig de, lietje, de, ja, vind ik ook. Leuk. Oh, <coughs> sorry. Pardon. Ja, ging even fout. Zaten <coughs> zat er weer erin. Dat is mijn zuster. Die zit er weer erin te kletsen. Dat doet ze wel meer. Nou, nou hier ik die, op die foto bekijkt, ze ze er beter uit dan de broer. <coughs> maar goed. Ja. <coughs> <Yeah. Is, coughs> Latoya Yvonne Jackson... in Gary, Indiana... Is geboren op 29 mei 1956. Ze is Amerikaanse zangeres en het vijfde kind uit de muzikale familie Jackson. En zij is natuurlijk de zus van Jermaine, van Michael en van Janet en van Tito. En van nog veel meer, want ik weet niet hoeveel kinderen die vader had die dat gezin had. Maar het waren er wat. Nou. En Het was niet allemaal even prettig, geloof ik, als ik het goed geloven mag. Die vader was niet een hele fijne man. Latoya was de eerste dochter in het gezin... die een muzikale carrière nastreefde. Haar debuutalbum Latoya Jackson kwam uit in 1980... en de eerste single van het album If You Feel The Funk... behaalde een achttiende plaats in de Nederlandse top 40. Het tweede album werd redelijk succesvol, maar haar derde album... Hard Don't Lie waarvan u net de titelsong hoorde uitgebracht. In 1984 werd een regelrechte grote hit. En zowel Michael als Tito hadden aan het uh, um, album meegewerkt. In 1987 besloot ze op eigen benen te gaan staan. Ze verliet het ouderlijk huis en haar vaders management... het bekende trio Stock, Atkin en O'Woderman... die uh, veel hits had op dat moment produceerde drie nummers voor haar album La Toya uit 1988... waaronder de single 1 Nobody Loves You Like I Do. Ja, en dan is er ook nog een schandaal. Want uh, ze veroorzaakte een schandaal toen ze in maart 1989... voor Playboy poseerde. En een paar maanden later nam ze een album op met de titel Bad Girl... voor het Duitse uh, Teldekplatenlabel. Ja... Nou, als u toevallig die foto ziet... Die, die ik hier voor me heb staan... nou, dan kan ik bij Playboy wel iets voorstellen. Ja, goed. Uh, ja, nou, dat kan dan nou niet. Ik ga nu gewoon nog één artiest in het licht doen. Het is wel een lange, maar ik kan er niks aan doen. Ik kan niet zo gauw nu even... Hè? Ja, dus we doen er nog één. Ik heb er nog meer op. Maar. Artiest in het licht. Dit is... Melissa Etheridge Like the way I do You found someone to hold you yeah. Lou Etheridge, jawel, in Leavensworth en dat ligt in Kansas. En eh, de dag dat zij ter wereld kwam is 29 mei 1961. Dus eh, hoe oud is ze dan? Eh, moet, moet gaan regenen. 1961? Nee, nee, hè? Welk jaar zegt je nou? 1961. 1961. Ja, dan is ze. Nu dan meer, is ze elf ja. jaar jonger dan ik, dan ja, is ze 58. Ja, 59. Ja, 58. Ja. ja, 58. Ja, 58. Ja, 58. Oh. Ja, dat is even rekenen, maar uh, dan heb je ook wat. Amerikaanse singer-songwriter scoorde in Nederland haar grootste hit... natuurlijk met het nummer dat we net hoorden... ruim vijf minuten lang, Like the Way I Do. Ze had ook nog een hitje met... dat ken ik trouwens niet eens, maar dat nummer dat heet... Bring Me Some Water. Was dat zat kennelijk dorst. Waarom ze dat singeltje maakt? Inderdaad, Etheridge is ook bekend als activist voor homorechten... Zo, uh, door tijdens de eerste inauguratie, inauguratie van uh, president Bill Clinton. in januari 1993 publiekelijk bekend te maken dat ze een lesbienne is. Zo, zo ja. dat is dan echt wereldnieuws, hè? Ja, dat is wereldnieuws. Als je dan weer... dat zo doet. Ja, dat is wereldnieuws. Dan huh. We weten ze gelijk uh, hoe het zit. en Gelijk een hele bunch met uh, teleurgestelde mannen. die misschien hun kans nog wel zagen, maar sorry jongens. Ze doet, ze doet het met meisjes. Dat ja, ja, is toch goed. vind ik leuk. Uh, 2000, ik ben ook lesbisch trouwens. Uh, in 2007 werd haar... Ja, ik val okay. op vrouwen, ik kan er ja. niks aan doen. Gaat u door. Ja, gaat u door. 2007 werd haar het I Need to wake up. Bekroond met een Oscar voor originele song in de film... An Inconvenient Truth. Ja, waarheid is niet altijd prettig. 2011 kreeg ze een ster op de beroemde uh, Hollywood Walk of Fame. Goed, Melissa. Ja, kan je ook oh. lopen. <lacht> ja, ja, ja, ik heb er ook nog eens een keer over gelopen, 100 jaar geleden. Ja? ja, ja Zo ja, oud ben ja. je nog helemaal niet, Bep. Je bent nog ja. geen 100 jaar, hoe kan dat? Toch al. was het in 1975. Ja, nou ja, dat is ja, werkelijk. Ja, ik was in 1976 <laughs> in Japan, dus ik zie ja, Dat is ook geen 100 jaar geleden. <laughs> nou, oké. Okay. Um, zullen we doen? Ja, ja, doe nieuws. Ja, ik heb het klaarstaan. Dat ja? is, uh, ja. Je band loopt, ja. band loopt te laat. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Beb Zwerus. Ik zag trouwens, ik zag trouwens gisteren, moet ik even vertellen hoor. Ja. Voor ik hem vergeet die grap. Ik zag laatst uh, gisteren op Facebook een hele leuke oproep. Doen? Dat wij vandaag allemaal moeten gaan staken... omdat er alleen lege treinen en bussen rondrijden. Ja. <lacht> <lacht> Voelt wel grappig. Nou, nou, mag je het nieuws lezen. Ja, nee. We gaan naar gisterochtend. Toen heeft de politie twee auto-inbrekers aangehouden... op de Rijksweg A9, ter hoogte van Badhoevedorp. Dorp. De verdachten kwamen in beeld na een auto-inbraak gepleegd... op de Teunisbloemlaan in Bentveld. De melder van deze inbraak, tevens de eigenaar van de auto... hoorde geluid en zag twee mannen aan zijn Porsche rommelen. Onmiddellijk belde hij 112... waarna de politieagenten ter plaatse zijn gegaan. Er bleek er bleken uh, reeds één koplamp en het stuur uit de auto verdwenen te zijn. De verdachten waren reeds geflukt... maar zijn dus uiteindelijk aangehouden op de Rijksweg A9... ter hoogte van Batuverdorp. Nog steeds uh, verzoekt de politie bewoners in Bentveld... bijvoorbeeld bij het uitlaten van de hond goed rond te kijken. Er worden namelijk nog auto-onderdelen vermist... en mogelijk zijn deze achtergelaten door de inbrekers... Uiteraard zoekt de politie zelf ook, maar als u camera's in de omgeving aan heeft staan... dus dat gaat om de omgeving van de Bloemlaan. hoort de politie dat graag. En dan het normale nummer 0900 8844. D66, raadsfractie van Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem... willen dat het Rijk een verkeersregisseur aanstelt die zich gaat bezighouden met de verkeersstromen... rond de komende Formule 1-race in Zandvoort. d 66 raadsleden willen met de motie in de vier gemeenten bereiken... dat de andere fracties zich achter de motie opstellen... om de evenementen in Zandvoort niet te laten ontsporen. De motie heeft als titel... Laat de Formule 1 niet uit de bocht vliegen... en volgens de politici die met de motie komen is de onorthodoxe actie hard nodig... om te voorkomen dat de regio niet verstopt raakt... door de verkeersstromen rondom het evenement op het circuit in mei 2020. De D66-fracties stellen dat deze kwartiermaker hard nodig is... met veel bevoegdheden die veel maatregelen op korte termijn kan nemen. Want de voorbereidingstijd is dusdanig kort... dat er geen tijd is voor ellenlange procedures. Dat laten de D66-gemeentefracties weten waarbij ze zeggen het in goede banen leiden van de bezoekersstromen tijdens dit evenement... kan belangrijke en waardevolle lessen opleveren voor de toekomstige mobiliteit in de regio... in het algemeen en bij evenementen of mooie zomerse dagen in het bijzonder. Een 29-jarige man uit Weimuiden is maandagavond aangehouden... nadat hij op drie vrouwen met een luxbus had geschoten... De vrouwen liepen dan tien uur s'avonds met elkaar over straat... toen zij vanaf een balkon werden beschoten met een luchtbux. Een van de vrouwen werd bijna geraakt. Toen de politie werd ingeschakeld, wisten ze de man snel aan te houden. Hij is overgebracht naar het politiebureau in Haarlem. In de Leidse Vaart in Haarlem hebben magneetvissers... gisteren een bijzondere vangst uit de Leidse Vaart uh, omhoog gehaald... namelijk een antiek vuurwapen...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 blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en de komende nacht is er kans op wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen, hemelvaartsdag, is het bewolkt en valt er wat lichte regen. Morgenmiddag nemen de neerslagkansen in de regio af en dan klaart het wat op. De wind waait uit het zuidwesten en is matig aan zee vrij krachtig. De temperatuur stijgt opnieuw naar 19 graden morgen. Vrijdag zijn er wolkenvelden en in de ochtend is er kans op een bui. In de middag blijft het droog en later klaart het weer op. Dan stijgt de temperatuur naar 20 graden. In het weekend schijnt de zon volop. Er is alleen wat sluierbewolking zichtbaar. Het blijft droog en het wordt warm. Zaterdag stijgt de temperatuur naar 23... en zondag kan dat zelfs oplopen naar 26 of 27 graden. Ja... Dit was het weer ons aangeleverd door de onvervangbare Rico Schreuder. Ja, ik ben blij dat je een korte broek gekocht hebt, zeg. Ja, ga je echt? Je... Ja, ja, natuurlijk. Het weekend moet je in de korte broek. Ja, ik ja, bedoel, ja, dat, uh... dat wordt Hé, hey, maar uh, is er een dienstregeling voor die hemelvaart eigenlijk? Is er morgen bekend hoe laat dat gebeurt of weet ik niet? Er is uh, geen dienstregeling, nee? maar ik geloof dat er in de kerken nadere uh, ging uh, over worden Oké, okay, dan moet dus gewoon morgenochtend naar de hemelvaartsdienst en dan hoort, ja, dan hoort u, up u. To date. Ja, ja. En uh, wat zeggen. Ja, <laughs> ja. en uh, wat, ze... wat zei Jezus tegen de Nederlanders toen hij, uh, toen hij ten hemel ging? Wat zei hij toen tegen de Nederlanders? Weet je dat? Ik, uh, nee. nee. Nee. Don't forget to shut the shops. Ik heb daar uh, mooie herinneringen aan, als ik uh, eerlijk ben. Ooit heb ik er ook eens voor, uh, voor de Sounding-show van uh, Henny Huisman... ...heb ik ooit nog eens een orkestband voor het nummer moeten maken. Toen moest uh, mijn toenmalige bassist Hein Piscard... ...die moest, dat, moest dat, uh, die baspartij gaan spelen. Nou, Dan heeft hij aardig wat uurtjes ingestoken. Omdat, uh, de, want het is een van de, de grote bassisten. Palladino heet ik, man. Een uh, heel aparte bassist met zo'n zo fretloze bas. Echt helemaal geweldig wat die man uh, hier gedaan heeft. Maar, Beb, ik, ja. had, uh, ik had aan Olita uh, Adams een prachtige herinnering eigenlijk. Ik heb haar één keer mogen ontmoeten in de Pianobar in Amsterdam. Ja. Uh -huh. Oh, wat leuk. Ja. Oh, vertel. Nou, vertel. Ze, ze had een concert gegeven in Amsterdam. En ze ging met haar uh, begeleidingskoor, dat waren het vier, vier van uh, die... Uh, Donkere jongens, zeg maar. Ja. Je mag geen negers meer zeggen. Maar nee, nee, nee. Vier van die donkere jongens. Uh, ging ze nog even wat af, een halen. Ze kwam bij ons in de pianobar toen de tijd. En uh, ik, uh, ja, ik speelde daar natuurlijk. Uh, en ik, uh, wat ik altijd doe, ik speelde het nummer van Elton John. Uh, don't let the sun go down on me. Of ja, uh, yeah, don't let the sun. Ja, zo heet het. Uh, en. Wat gebeurde, ik was, ik had het eerste couplet gezongen en ineens hoor ik uh, vier prachtige uh, stemmen naast mij. En toen stonden die gasten haar begeleidingskoor, zeg maar, dat stond uh, gewoon. De partij uh, die zij op de plaat met haar zingen. Zonder ze met mij mee te zingen. Oh, te gek, wat een ja, happening. Dat, dat was echt gegeven. geweldig. Ja, dat ja, was echt geweldig. Ze wilde zelf niet zingen, helaas. Dat hebben we wel geprobeerd. Maar nee, dat moet je ook niet doen, natuurlijk. Zo'n zo artiest. Maar het die gasten deden het. Het gebeurt niet, hè? die, die ja. gasten die deden het wel. Het was zo'n belevenis. Ik, ik, dat, dat, dat, dat nummer vind ik al mooi. En dan met die, met die stemmen erbij. Te Gek. Ja, dat was echt uh, helemaal te gek. Goed. En, nou, dat ook weer. Mooie herinneringen. Ik heb daar mooie herinneringen aan de piano. Bar. Ook minder mooie, maar ook hele mooie. Artiesten die daar binnenkwamen. Ja, ja. Uh, nou goed, daar gaan we niet te veel over vertellen. Dan zit, zit ik om drie uur nog en ik moet om drie uur thuis nou, zijn. Nou ja, Kunnen we misschien een programma wijden? <laughs> ah, herinneringen uh, aan de piano. Bar. Zullen we het niet doen? Ruud um, ja, zullen we het niet doen? Oké, okay, um, <laughs> goed. Wat wou ook nou zeggen. Nou, dit was in ieder geval een prachtige reden ja, was ja, ja. Adams. Nou, ik, ik schrijf altijd zo'n column voor, uh, voor, uh, voor een, een, een Nederland Nieuws. Ik denk dat ja? ik dat maar eens doe. Ja. dan ga ik ja. een column schrijven over de Pianobar. Ja. Nou, kijk. Kijk, weer een onderwerp geboren. Zo is dat. Luisteraars, blijf alert op deze man. Ja, moment. blijf alert hoor. <laughs> nou, nog kan. <laughs> ja. Goed, nou, nog een artiest in het licht ook. Hallo. Hallo. Artiest in het licht. Ja. Noel Gallagher. Oftewel Oasis. Uit een lijst. Die heet de Songs of Noel Gallagher van Oasis. Little by Little... alone with no resistance Fading like the stars we wish to be Een, uit een mooie lijst die uh, die heet uh, The Songs of Noel Gallagher van uh, van Oasis. Uh, want uh, hij was de songschrijver onder andere. Maar ook zijn broertje Liam Gallagher deed, deed nog wel eens wat. Dat was trouwens de voorman van de band. En de twee broertjes zijn geen vriendjes meer van elkaar. Nee. Die kunnen het niet zo goed met elkaar vinden. Noel, Thomas David Gallagher. Zo heet hij echt. Hij is geboren in Longside. Dat is een deel van Manchester. Op 29 mei 1967. Hij is dus 52. Uh, 50, ja, 52. Zeg ja. dat goed? Ja, zeg ik goed. Uh, Britse muzikant, zei ik al bekend. Vooral van als de voormalige gitarist en songwriter van de Britpopformatie uh, Oasis. Uh, na het uiteengang van Oasis, omdat hij vooral ruzie had met zijn broer, ging hij uh, verder met zijn eigen band Noel Gallagher's High Flying Birds. Hij is de oudere broer, zei ik al, van Lyme Gallagher, uh, de voormalige frontman van Oasis, die de band doorstartte zonder zijn broertje onder de naam B.D.I. Goed, nou, bent u daar ook weer van op de hoogte, hè? De laatste artiest in het licht. Ik heb er nog één. Ja, ik heb er nog één. Kan nog net voor het nieuws. Ja, Ja, kan nog net. Uh, even een jingeltje. Ja! Artiest in het licht. Jeff Buckley. En een heel mooi liedje van hem. I lost myself on a cool, damp night. Lilac Wine. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight. Under a lilac tree I made wine from the lilac tree I Put my heart in its recipe Makes me see what I want to see And be what I want to be When I think more than I want to think I do things i never should do i drink much more than i ought to drink because it brings me back you Uh She en uh, ja, de tijd dwingt mij om het uh, af te breken, helaas. Nou, nou, nog even de laatste snik. Lilac Wine. Uh, kent ook van El Elkie Brooks het nummer, maar ik vind deze versie mooier. Dus ik eerlijk ben. Jeff Buckley, dus het is vandaag zijn overlijdensdag. Dat gebeurde in 1997. Hmm. We gaan naar het nieuws en het weer.